Marks Ampersen met het NOS-journaal. In de VS hebben inmiddels meer dan 80 miljoen mensen gestemd voor de presidentsverkiezingen. Blijkt uit een telling van de Universiteit van Florida. Nog nooit brachten zoveel Amerikanen al zo vroeg hun stem uit. Veel mensen stemmen nu al omdat ze bang zijn dat op de verkiezingsdag komende dinsdag de coronamaatregelen in stembureaus niet goed kunnen worden nageleefd. Deskundigen verwachten dat het totale aantal stemmen ruim boven dat van vier jaar geleden uitkomt. Toen gingen 138 miljoen Amerikanen naar de stembus. In Frankrijk gaat er rond deze tijd een nieuwe lockdown in om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Fransen mogen alleen nog het huis uit voor boodschappen, dokters bezoeken en werk dat niet thuis kan worden gedaan. Ook een uurtje sporten in de buurt is nog mogelijk. Fransen moeten wel een formulier bij zich hebben als ze naar buiten gaan... Als ze dat niet bij zich hebben of het niet goed hebben ingevuld, dan riskeren ze een boete van 135 euro. Voor de kust van Senegal zijn zaterdag zeker 140 migranten verdronken. Op een boot die met 200 mensen op weg was naar de Canarische eilanden brak brand uit, zegt de VN-migrantenorganisatie IOM. Daarna sloeg de boot om. 59 mensen zouden zijn gered. Het gebeurt vaak dat migranten uit West-Afrika de eilanden proberen te bereiken. Met name de afgelopen weken is het aantal pogingen toegenomen. Dit jaar zouden al ruim 400 mensen verdronken zijn. In de Europa League heeft PSV met 2-1 gewonnen bij Ammonia Nicosia op Cyprus. Malen scoorde twee keer namens PSV. De winnende goal maakte hij in blessuretijd. AZ won thuis met 4-1 van Rijeka uit Kroatië. Gudmundsson scoorde twee keer... Eerder op de avond verloor Feyenoord in eigen huis van het Oostenrijkse Wolfsbergen AC. Het werd 1-4. Wolfsbergen kreeg drie penalties. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Overdag overwegend bewolkt en soms wat regen of motregen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Zfm. Met nu de nacht. I'm mm -hmm.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 Take it in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 ben je bang voor de reunie? Het is gelijk wel een appel op de reunie. Maar we zijn allebei volwassen op de reunie. Snutselen dus we de hand op de reunie? Man, ik kan niet wachten op de reunie. Zonder mm, mm, mm. ja, was er geen muziek, dus geef nu niet. Ik ben nu de man op de reunie.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 face